Over de effecten van de tijdelijke wet is nog maar weinig bekend, zegt de Raad van State. Ook is er geen analyse van de effecten van een permanente wet. Bovendien zijn er volgens het adviesorgaan van de regering sterke aanwijzingen... dat de rechtspraktijk alleen maar ingewikkelder wordt en niet vereenvoudigd zoals het doel was. De crisis- en herstelwet werd tijdens de kredietcrisis in het leven geroepen om de economie te stimuleren.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 Supporters van AZ die bij de gestaakte wedstrijd tegen, AZ, tegen Ajax waren... krijgen het geld van de toegangskaarten terug. De voetbalclub uit Alkmaar laat ook de sponsors niet betalen voor hun kaartje. Het bekerduel werd stilgelegd nadat een Ajax-fan keeper Esteban van AZ had aangevallen. De doelman kreeg rood omdat hij zijn belager trapte, maar die kaart werd later weer ingetrokken. Ook de Ajax-fans willen hun geld terug vanwege het staken van de wedstrijd. De supportersvereniging spant daarom een rechtszaak aan tegen de KNVB. Op 19 januari wordt de wedstrijd in zijn geheel overgespeeld, zonder publiek. Het weer soms wat zon in het noorden en bui vanavond vanuit het westen regen. Het is een graad of negen. Aan zee krachtige tot harde wind, kracht 6 of 7. En vanavond neemt de wind toe met aan zeekans op zuidwester storm. Of je nou de belangrijkste presentatie van het jaar gaat geven, of zomaar een toespraakje op een bruiloft, overtuigend presenteren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 Daarom organiseert ABN AMRO Mees workshops voor jongvolwassenen. De Generation Next Academy. Meer weten? Kijk op abn Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u op deze zender. Met voor het eerst dit jaar ons eigen buitenlandpanel. Vandaag zitten daarin NRC-columnist Mark Chavan. Hartelijk welkom, Mark. Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks, Bertus ook welkom. En sinoloog en ondernemer in China, Henk Schulten-Northolt. Welkom, wij we in elkaar, dat weet u dan maar vast. Wij gaan het hebben over leiderschap in 2012. Verkiezingen in Amerika, verkiezingen in Frankrijk... en misschien nog elders in Europa, dat weten we nu niet, kan zomaar gebeuren. Verkiezingen in Egypte en in China worden dit jaar nieuwe leiders aangesteld. Die doen dat daar weer heel anders. En zoals ik al zei, we hebben het nog niet eens over de post onvoorzien. Wat zich nog allemaal voor kan doen aan vallende regeringen... of aftredende presidenten. Uh, laten we even in Amerika beginnen, want dat is uh, heel actueel. Mark Chavan, jij bent correspondent geweest daar. Uh, de race is begonnen om, om wie Obama uit mag gaan dagen. Hè? De eerste voorverkiezingen. Ja, voor de, de Republikeinen. Republikeinen. Het is altijd zo dat de zittende president... na zijn eerste termijn meestal wel voor een tweede termijn opgaat. Dus daar is het heel rustig bij de democraten deze keer. De Republikeinen... Die vechten elkaar al maanden de tent uit. Uh, hebben steeds een andere smaak van de maand. Ja. En nu lijkt het dus. Rick Santorum te zijn. Ja, die, die Santorum. Op acht stemmen na uh, Mitt Romney. De eeuwige favoriet uh, naar de kroonsteek. Verbaasde jou dat? N die nee. nee, niet. Nee, want Mitt Romney uh, is, uh, ja, is zo'n nette uh, uh, zakenjurist. Zoals uh, eigenlijk Obama dat ook is. En de republikeinen hebben nog steeds de stemming van... Uh, het, het kan niet conservatief genoeg zijn... zowel op het gebied van uh, abortus, uh, gelovigheid... als wat betreft nog verder de belastingenverlagingen. Mm -hmm. Verlagen, terwijl... Dat bijna niks is. Uh, bijna niet meer kan. En ja, nadat ze dus uh, Perry en Michelle Backman... Uh, mm -hmm. Enzovoort. En, en nu alweer Newt Gingrich hebben uh, tegen het licht gehouden en uh, afgekeurd. Was nu Rick Santorum, die helemaal niet nieuw is. Mm -hmm. Die bij de vorige rondes ook al probeerde uh, op te komen. En ja, het kan zijn dat hij nu een paar weken uh, de smaak van de maand is voor ja. de Republikeinen. Dus jij was niet zo verbaasd als, als het menigeen die ik vanochtend, ik wil niet zeggen hysterisch, maar ja, die was die wel relatief een fris gezicht van... voor ja. de Republikeinse race. En het is een, een oud-gediende uit Pennsylvania die vooral daarvoor uh, arbeiders, hm. uh, mijnwerkers en zo opkomt. En, en zeer katholiek. Maar een man met een vrij smal programma. Wie, wie van de twee, laten we er dus vanuit gaan dat deze twee, het, dat de race tussen hen zal blijven gaan. Voor het gemak maar even. Maakt een van de twee zometeen in november een kans tegen Obama? Of denk jij dat, het denk Obama, dat Obama gewoon een tweede termijn. Obama is heel blij als het centorum wordt. Want die mm -hmm. kan die makkelijker als extreem conservatieve afschilderen. en Dan kan hij zichzelf in het midden positioneren. Het gaat er in Amerika altijd om hoe je de, de onbesliste, de onpartijdige stemmers naar je toe haalt. En daarvoor moet je dus in het centrum zitten. Je moet gelovig zijn. Ook Obama moet gelovig zijn. Uh, en je moet dus die, die onafhankelijke kiezers uh, weten te binden. Bij Obama is het probleem dat hij de wat linksere democraten teleurgesteld heeft. Dus mm -hmm. die moet hij wel ook bij de les houden. Hij positioneert zich nu ook meer als een banenpresident. En dat hele verhaal komt op gang met wat linksere tinten. Uh, Romney is bij de Republikeinen de meest degelijke, fatsoenlijke. Die maakt geen uitglijers. Hij heeft centen genoeg om alle adviseurs nee. te huren. Uh, maar ze vinden hem niet lekker recht, niet lekker gelovig. Hij is een mormoon, dat vinden veel van die christelijke andere republikeinen niet, uh, dat vertrouwen ze niet. Het zijn mm -hmm. die lui met die huifkarren en die, uh, al die vrouwen, hij niet, maar hij hoort er wel bij. Um, en dus Romney is veel meer in het midden en voor Obama veel gevaarlijker. Maar de Republikeinen willen nog lekker een beetje rechtsketen... voordat ze zich tot hem bekennen. We hebben het helemaal over, over nu binnenlands. Maar zou het iets uitmaken, want we gaan verder de wereld in... bijvoorbeeld voor de uh, Amerikaanse politiek ten aanzien van het Midden-Oosten. Wat ook moeilijk te zeggen, is, want het Midden-Oosten is ook helemaal in beweging. Wat daar gaat gebeuren weten we ook nog niet. Bijvoorbeeld ten aanzien van China of daar een Obama... of een, of een, of een van de Republikeinen komt te zitten. En, en bijvoorbeeld voor ons eigen Europa. Nou ja voor ons in Europa maakt het uh, niet zoveel uit. Want Obama, die wij hier met algemene stemmen gekozen hebben... die heeft minder voor Europa gedaan en minder aardig tegen Europa geweest... dan uh, een, een straat uh, met voorgangers. Ook Bush, die we niet mochten, mm -hmm. was nog wel beleefder en actiever... ten opzichte van Europa dan, uh, dan Obama. Dus wat dat betreft doen die verkiezingen er voor ons... Eigenlijk niet zoveel we, we, we, Wij, doen het wij praten er ook alweer even over. En we zijn erin, maar eigenlijk doet het er voor ons niet zoveel toe. Nou ja, voor de Amerikanen zijn wij zo ja. veel minder belangrijk geworden. Um, uh, Bertus Hendricks, verkiezingen op dit moment bezig in Egypte... na de Arabische lente, die is nog helemaal niet afgelopen... maar goed, dit zijn de eerste ja. uh, uh, uh, tekenen van hoe het zou kunnen gaan... Um, voordat je daar even iets over vertelt. Denk je dat het voor, voor het midde, de Midden-Oosten-politiek uit zal maken... wie er in Amerika aan het roer komt? Natuurlijk wel van belang als het gaat om Israël, hè? Ja, nou, als je dus uh, de, de, de Republikeinse kandidaten hoort... dan willen ze één nog Roomser zijn dan de Pauze... als je dat in verband met Behalve Israël kunt gebruiken. Behalve dat er één was, die wilde st onmiddellijk stoppen... met elke gift aan Israël was die Paul. Ja, maar dat is zo'n libertarian die überhaupt uh, de, een standpunt heeft die, uh, die heel sympathiek uh, kunnen zijn als het gaat om openbare veiligheden en dat soort zaken, en vrijheden. Mm -hmm. Maar dat is, dat is een man die eeuwig meedoet en eeuwig uh, een, een minderheid zal blijven. Maar als je bijvoorbeeld Newton Gingrich hoorde, die, die vond zo zelfs dat de Palestijnen een uitgevonden volk waren. Hè? Mm. Een bedacht volk. En uh, ja, dat heeft natuurlijk ook uh, heeft te maken met de achterban die die wil paaien. Maar uh, in het verleden Vroeger was het meestal zo dat een republikeinse president wat harder durfde op te treden tegenover uh, Israël, he, de, de, de tijd van Bush mm -hmm. senior, uh, dat, dat zijn minister van buitenlandse Zaken tegen Shamir, die niet mee wilde doen aan de vredesconferentie in Madrid en met de haren erbij gesleept moest worden. Op een gegeven moment zei hij van hier is het uh, nummer van het Witte Huis en bel me uh, als je wat te melden hebt. En dat, dat, uh, zo, zo is een democratisch president nog nooit uh, opgetreden, omdat nog steeds, hoewel aan het veranderen is. Uh, maar de meerderheid van de Joodse kiezers, die, waar men uh, toch van aanneemt... dat die nog steeds uh, tamelijk uh, onvoorwaardelijk achter Israël staan, hoewel ook dat aan het veranderen is, maar die zitten meer bij de Democraten ja. dan bij de Republikeinen. Ja, nou, nu die, die verkiezingen in Egypte, denk je dat de mensen daar zich iets gelegen laten liggen aan uh, uh, we moeten wel uh, zo proberen te stemmen dat de uitslag in elk geval de vraag stellen is een beantwoord hoor, enigszins wel gevallig is voor Amerika. Denk je dat ze zich daar enigszins mee bezig houden? Nou, ze zich absoluut niet mee bezig, maar het is wel zo... dat de, de leiders van de islamistische partijen, zoals de moslimbroeders in Egypte... Die het Egypte, de, de eerste twee rondes overigens heel goed gedaan <coughs> ja, hebben in Egypte, en die he? ook de derde ronde goed zullen doen. Mm -hmm. uh, of de beweging in Tunesië, die zijn wel degelijk bezig... Uh, met de relatie met de Verenigde Staten. En die hmm. hebben ook al in een vroeg stadium uh, diplomaten gestuurd... Hè, naar de, Brussel voor de EU en naar de Verenigde Staten... om ze uh, gerust te stellen. Uh, want zij weten heel goed dat ze in laatste instantie... als ze aan de macht komen... je uh, moet even zien in hoeverre ze de macht krijgen, in Egypte met name... Uh, of de militairen dat zullen toestaan, maar dan weten ook de islamitische partijen... dat zij uiteindelijk niet worden afgerekend op de sharia... wat we in dat symbolische vlak allemaal doen... maar dat ze zullen worden afgerekend op banen, op woningen... en op een perspectief voor de economie. En daar kunnen ze een... een, een een vijandelijke relatie met het Westen helemaal niet uh, gebruiken. Mm. En die hoeft er ook niet te zijn. En Amerika heeft ook al lang duidelijk gemaakt dat ze heel goed kunnen leven. met uh, islamistische bewegingen. Dat was in het Koude Oorlog. waren de moslimbroeders een, ja. een welkome bondgenoot. Ja. Uh, van uh, het Westen uh, tegen de communisten. Dus uh, daar, men heeft daar uh, inmiddels dat feit al verdisconteerd. In, in de policy planning zo gezegd. Dus men weet dat men in Amerika. dat men daar een, een partner heeft zal wel gesteggeld worden over de, de termen van de nieuwe relatie. Uh, het vredesverdrag met Israël zal mm. ook niet door een moslimbroederschap meerderheidsregering, al dan niet gesteund door de Salafisten, worden uh, uh, uh, ontbonden. Maar ik denk dat in de, in de onderhandelingen, uh, als die er komen over de toekomst van, uh, van de Palestijnse gebieden, dat daar uh, de tijd dat uh, Egypte onder Mubarak bijna klakkeloos deed wat het State Department en het Witte Huisvoort... Dat gegeven, die, is, die is voorbij. We ja. moeten nu meer rekening houden met de eigen publieke opinie en meer met de puur Egyptische belangen. Het zal een meer uh, op de eigen Egyptische belangen gerichte uh, politiek zijn en niet onmiddellijk een functie van uh, wat de, de Amerikaanse Israëlische uh, as hier voorschrijft. Dan gaan we even naar China. Henk, uh, Schulte-Nordhold. Daar zijn geen verkiezingen, daar doen ze het lekker veel makkelijker. Daar stellen ze voor tien jaar een aantal nieuwe leiders aan en die moeten het gaan doen. Uh, en die moeten het ook gaan doen, uh, is, ik, ik stel nu weer uh, Amerikaans speel, maar dat doe even gemakshalve. Uh, die moeten het ook gaan doen met in hun achterhoofd... hun relatie met de rest van de wereld, met name Amerika. Ja. Wat zullen ze moeten gaan doen, denk je, de nieuwe leiders? Nou, kijk. Anders doen dan Ja, je zit terecht, overigens in de praktijk komt het op een aanstelling leer. Overigens mm -hmm. wordt het in het jargon van de partij zelf verkiezingen genoemd. Dat begrijp ik. Ja. Um, de enige echte vrije verkiezingen die ooit gehouden zijn in China... is interessant om te vermelden, waren honderd jaar geleden dit jaar, in 1912... Oh, aan ja, de val van het keizerrijk... Uh, die wonnen de, de Republikeinen toen. Later de Guomindang, die nu in Taiwan zit. En die, uh, die, die uitslag werd ongeldig verklaard. En sindsdien zijn ze nooit meer dat risico aangegaan. Juist. Om uh, vrije verkiezingen te houden. Wat we hier gespeeld in China is de, dat de, de hele top wordt vervangen. Mm -hmm. Althans, je hebt de, de leiders uh, zijn de, de, de partijsecretaris, Hu Jintao. Je hebt de premier, Wen Jiabao. En die zitten allebei in het permanent comité van het politbureau, dat zijn negen man. Die misschien heb je zoals gezien op televisie. Ze lijken allemaal helemaal op elkaar. Allemaal tussen de 55 en 65. Allemaal een zwart pak. En dan worden ze waarschijnlijk Rode vervangen door mensen die daar ook weer op blijven. Dus dat het ons nooit opvalt. Gitzwart haar. Ja. Dat is ook opvallend altijd van de Chinese leiders. Dat is de, de top van het land. En zeven van die negen die zijn toe aan het pensioensrecht het leeftijd. leeftijd. Oh, dus dit is helemaal gewoon volgens draaiboek. Dat dit is, vol is niet ja, dit is volgens, zich wat afspeelt nou, in de ja, wereld. Ja, dit is volgens constitutionele Chinese staatsrecht. Het is op zich is dat goed dat ze zich daaraan houden. Want sinds Mao Zedong is er maar één vreedzame overgang van de macht geweest. Dat was tien jaar geleden. Dus het zou mooi zijn als dat weer lukt na tien jaar. Maar ja, wie gaat het dan worden? Want ze weten niets van de innerlijke werking, de binnenwerking laat ik het zomaar noemen, van de partij. Er zijn geen uh, verslagen van de vergaderingen. Er worden geen persconferenties gehouden van de grootste en rijkste partij ter wereld. Maar Henk, zijpelt er dan ook niks door Jawel. naar buiten van... wat er misschien toch in die hoofden omgaat van... nou, we zijn nu toch aan, aan, aan nieuwe mensen toe. Laten we dan een beetje de koers verleggen naar... ik bedoel, de, oh, heb Heel, je daar ook geen idee van? Nou, wel enig idee. Er zijn natuurlijk allemaal China Watchers die het proberen te duiden. En, en de man die het waarschijnlijk wordt, ik bedoel het, de partijleider... Mm -hmm. en de president van het land, is meneer Xi Jinping... 58 jaar. En ook in dat pak met die das en dat donkere haar. Hij is zoon van een heel belangrijk uh, uh, oud-revolutionair... die mm -hmm. met de lange mars heeft meegelopen. Dat promoveert je dat communistische adel in China. Dan liggen je, uh, je kansen dus goed... En die, maar die man houdt zich opvallend op de vlakte wat hij wat gaat doen en hoe hij denkt. Dus dat is heel moeilijk te duiden. Dus hij zal waarschijnlijk niet te veel risico's nemen. Dat is überhaupt nou, risico-mijdend gedrag. Risico's in buitenlandpolitiek bijvoorbeeld? Nou, het... binnenlandpolitiek is eigenlijk veel belangrijker uiteindelijk dan de politiek. Want de Chinese, waar de Chinese partijen echt zich echt zorgen maken is om behoud van de stabiliteit in het land... Maar die is best ver te zoeken af en toe. Ja, die is zeker ver te zoeken. En het wordt ook instabieler, dat geven ze zelf toe. Er zijn 80.000 relletjes per jaar. Nu de laatste maanden vooral is er erg veel nieuws geweest... over een grote opstand echt in, in Zuiden, in Guangdong province. Mm -hmm. Wukan heet dat het dorp. Er is twee weken lang in handen geweest van 13.000 mensen, de dorpelingen zeg maar... die hun eigen leiders eruit hebben gegooid... De, de reden daarvan was wat je overal in China platteland ziet... de naasting van de grond. Mm -hmm, tegen onteigening. Onteigening uh, tegen hele schaamlijke compensatie. Dus die hele top is eruit gegooid. En ze hebben een soort vrijstraat gecreëerd. Nou Anarchie. Binders. Nou ja, zo zou je het kunnen noemen. Een soort commune en de partijtop van Guangdong. Maar Gwandoen, is dit er, denk je, ingegeven? Het lijkt een beetje Arabisch. Ja, ja, ja, ja, ja, ja eens... Bij het woord commune denk ik dan aan de, aan, aan de grote sprong voorwaarts van Mao. En nee, en nee. Aan die commune. ik denk aan de commune maar, van 1870 uit ja, Parijs. Parijs. En, een nee, nee, een ander antiret. soort commune. Nee, ja. nee, goed dat je ja. hem even <laughs> daarop wijst. <laughs> Op <de> mogelijke verwarring <laughs> qua woorden. Ja. En nu heeft heel interessant, um, meneer Wang Yang... dat is de partijsecretaris van Guangdong... Mm -hmm. dus dat is de nummer één van die hele grote rijke provincie... die goed is voor 30-40% van China's export... die heeft gezegd, we moeten niet met geweld dit oplossen... maar door te praten en uh, de grieven te adresseren. Dus de lokale top is naar huis gestuurd, uh, betiteld als corrupt... en men heeft gezegd, die grieven van die boeren zijn terecht... Ja, die, moeten we, die moeten we naar luisteren. Hm. En nu is de speculatie aankomt komt die man ook in die top 9 die ik net noemde, van het Permit-Comité. Ja, en B, gaat hij dat dan voortzetten... of wordt dat het breder gedragen beleid in het land maar zelf? Maar dat zou baanbrekend zijn. Dat zou, ja, zeker baanbrekend zijn. Goed, jij stelt in elk geval dat, dat wat, wat China betreft... van belang is, binnenlands vooral. Uh, Mark, ga, gaan we even terug. We hebben al gezegd dat wij in Europa... Uh, zeker in Nederland enorm kijken naar Amerika. Maar eigenlijk zouden wij misschien ook iets meer... binnen onze eigen grenzen, namelijk naar Europa kunnen kijken. Want alsof het daar allemaal zo geweldig is. Maar ja... Uh, het, de het, natuurlijk een de Amerikaanse crisis. verkiezingen dreigen ons uh, te vervoeren tot we midden in de sportzomer zitten. Ja. Dan hoeven we lekker niet op Europa te letten, want maar dat er is, is in, zo hopeloos. Er is in, er is in, er, het is ook redelijk hopeloos, maar er is, als we even kijken dus naar wisseling van de wacht, wellicht van, van, waar het leiders aan gaat, is er in elk geval één belangrijke speler in Europa waar verkiezingen zijn, dat is Frankrijk. Ja. Waar Sarkozy, uh, het zou jammer zijn voor Merkozy. Want dan krijg je weer een, een moeilijke vervoeging met andere namen, maar waar Sarkozy wel eens Mercolande. zou kunnen. Uh, Mercolande, door. ja, dat kan ook. Ja. Dat, dat is eigenlijk veel makkelijker. Ja. Maar uh, het zou kunnen dat hij het veld moet ruimen, natuurlijk. En de vraag is ja. hoe, hoe handig dat is in tijden van zo'n crisis? Of zeg je, hij is niet zo belangrijk? Het is, uh, het, het, het is altijd belangrijk. We, we, we weten allemaal dat we onze adem moeten inhouden... als we om sterke leiders vragen. Dan, dan krijg je herinneringen aan historische periodes... waarin erg sterke leiders waren die het toch niet zo bevielen. Tegelijkertijd is Europa natuurlijk gekomen aan de grenzen... van wat we geregeld hadden. Het gebrek aan democratie of de... Nou ja, er zijn niet zoveel Europese politieke functies... waar we voor kunnen stemmen, zou ik maar zeggen. Het Europees parlement mogen we voor stemmen... maar die hebben we het laatste jaar tijdens de crisis bijna niet gehoord. Um, en tegelijkertijd kan de Europese economische... de eurocrisis alleen worden opgelost met meer Europese besluitvorming. Meer Europa in plaats van minder. En wat onze premier ook goochelt, er, er moet dan meer soevereiniteit worden overgedragen als je meer besluiten in Europa neemt. Dit zijn natuurlijk communicerende vaten. Neem je minder besluiten in je eigen land. Mm -hmm. Dat kan alleen doorgevoerd worden als het uitgelegd wordt. Als het daarna gedragen wordt door Europese volkeren, mm -hmm. landen. Ja, En daarvoor zijn, zijn leiders nodig die dat... Uh... En wil je dan constateren dat de leiders die er nu zitten... eigenlijk geen van alle daartoe in staat zijn gebleken? Voldoende? Nou, noem er eens een die dat gelukt is. Uh, nee, dat vond ik jou. Onze eigen premier heeft <laughs> eerst gezegd dat Europa moest dimmen. Mm -hmm. En na de zomer uh, hebben ze gezegd... nee, we gaan daar een actieve rol in spelen. Wat er in die zomer is gebeurd, is nog niet uitgelegd. Uh, Merkel uh, neemt haar verantwoordelijkheid... maar is als de dood en waarschijnlijk terecht dat Duitsland wordt gezegd... jullie, uh, wat denken jullie? We krijgen toch niet weer een Duitsland dat hier de leiding gaat nemen... Mm -hmm. Nou, Duitsland te zit te in de mangel doet, van zichzelf en van de rest van Europa natuurlijk. Maar als ze te weinig doet, dan wordt er gezegd... ja, ze is zo groot en sterk, laat ze nou even de verantwoordelijkheid nemen. Het is een hele moeilijke rol voor Duitsland. En, en dus voor uh, Merkel. Merkel. En voor Sarkozy? Sarkozy heeft uh, een heel ander bestuurd Europa altijd uh, in zijn hoofd gehad. Of liever dat Frankrijk wilde altijd een politieke besturing van de Europese economie. Waarbij Frankrijk dan hoopte dat met het hele grote verlengstuk Duitsland Frankrijk... Die Europese economie mm -hmm. kon sturen. Ja, uh, dat, dat lukt niet zo. En Frankrijk heeft toch ook een ander gevoel... voor zeg maar, een meer zuidelijk financieringsgevoel uh, dan Duitsland. Het Bundesbank-idee is niet echt het, uh, het Franse gevoel. Maar zou het ja. dan wat uitmaken of hij verdwijnt en Hollande komt? Voor, voor, voor hoe nou, Frankrijk over Europa zover... denkt? Waarschijnlijk het het zal niet. het schelen dat, dat Hollande uh, is wat linkser is. Maar in deze kwestie is links of rechts maakt niet zoveel verschil in Frankrijk. Mm -hmm. Wat je wel kan zeggen is dat wat we nu weten van Hollande... dat het een, uh, een nog minder charismatische leider is... en nog minder uh, met man die bevlogenheid voor een goede mm -hmm. zaak kan, kan wekken... Uh, dus wat dat betreft, is het risico dat Marine Le Pen, mm -hmm. de dochter van de, de oude Le Pen, ja. ja. de Franse Wilders, uh, ja, dat die een grote rol gaat spelen. En het zou me niet helemaal verbazen. Als zij, je hebt in Frankrijk bij de presidentsverkiezingen twee rondes. Tenzij één kandidaat meteen mm -hmm. 50% plus één wint. Maar zo niet, dan is er een tweede ronde waarin de, de beste twee doorgaan. Um, het zou me niet helemaal verbazen als Le Pen doorging... om het, het hele ontevredenheidspotentieel onder de ja. kiezers mee te vegen... <kuggen> en dat Hollande de tweede ronde niet haalt. Mm -hmm. Of Sarkozy niet, dat zou natuurlijk... Uh, of ja, Sarkozy ja. niet, ja. Uh, en, uh, dat zou, dan, een, uh, dan, dan dat dan zou woord... een grote verrassing ja. zijn. Ja. Maar het ja. maar... zou een omkering zijn van de, van de vorige keer... toen uh, uh, Lionel Jospin, de leider van de Socialisten... Uh, uh, uh -huh. niet uh, in de derde ronde kwam en iedereen de ronde kwam. Uh, in, in de tweede ronde kwam. En uh, dat toen iedereen voor Chirac heeft gestemd... Van, uh, ja. dat, dat, want we willen uh, Le Pen natuurlijk helemaal nooit. Alles liever ja. dan Le ja, Pen. Ja. Ja, precies. Je moet niet vergeten, in Frankrijk denk ik twee derde van de kiezers... Dus min of meer rechts is. Dus de kans is toch groter dat Sarkozy en, en Le Pen uh, doorgaan... dan dat Hollande... Uh Sarkozy wipt. We gaan dit, in, wat jij nu zegt, goed onthouden. Kijk of dat die kant uit gaat. Bertus, nog eventjes naar uh, Egypte. De derde fase uh, van de verkiezingen. Je bent bij de eerste geweest. Uh, de moslimbroederschap doet het goed. Maar de salafisten zijn ook goed georganiseerd. Zei je, wat denk je nu? De, wat denk je Korter, want zo idioot lang hebben we niet. En China moet ook nog aan bod komen. <laughs> um, wat gaat deze militaire raad uiteindelijk toelaten? Wat gaat er komen? Want daar draait het een beetje om. De Militaire Raad is vastbesloten om aan de macht te blijven. De vraag is of ze daartoe in staat zijn. Want tot nu toe is het een stelletje incompetente figuren gebleken. Ze hebben voor de economie niks kunnen doen. Als je dat vergelijkt, het overgangscenario met Tunesië... hebben ze het ongelooflijk rommelig gedaan. Ze hebben dan weer eens geëist dat zij een soort macht boven de grondwet blijven. En dat is het Turkse model. Maar dan... Het oude Turkse model waarbij de militairen regelmatig... regeringen afzetten, eh, al na gelang het hun uitkomt. Eh, dus eh, dat is nog geen uitgemaakte zaak eh, eh, wat, wat, zij, eh, wat zij kunnen. Wat ze willen is duidelijk, zij willen in laatste instantie de macht behouden. En hun hele politiek is daarop gericht om eh, dus de, het, het, het komende parlement... wat gedomineerd zal worden door de islamisten. Want eh, samen hebben de moslimbroeders en de salafisten gewoon een meerderheid. Ja. En eh, die, dat, dat schrijven van die nieuwe grond... Wet, dat willen ze dus nu ook niet overlaten aan het parlement, maar ook aan mensen daarbuiten. En dat wordt de inzet van een hele harde strijd. Uh, ik denk overigens dat het niet betekent als het parlement inderdaad de, de, de bevoegdheden krijgt die het normalitair in een democratische proces zou moeten krijgen. Dat het dan een parlement wordt wat uh, een, een regering zal opleveren. die uh, helemaal wordt gedomineerd door het verbond tussen moslimbroeders en de salafisten. Nee, ik denk dat bij? die eerder als, als concurrenten zullen optreden. De moslimbroederschap is zeer risicomijdend. En die weet uh, dat ze het Westen nodig hebben om hun economische programma. en daarmee hun herverkiezing. In de toekomst veilig te stellen. Dus ik denk dat die eerder in concurrentie met die salafisten zullen proberen om hun stempel op uh, toekomstige uh, Egypte te zetten. En ook uh, coalities zoeken met, met seculiere partijen om de buitenwereld en ook de Egyptenaren zelf, die niet op hen hebben gestemd, niet al te zeer te verontrusten. Oké, okay, Bertus, dat over Egypte gaan wij ook onthouden. Gaan we absoluut op terugkomen. Henk, schulte Nortel. Daar zitten daar zo meteen die nieuwe leiders. Binnenland is belangrijk, het binnenlands beleid. Maar China, er is ook. Ook heel veel buitenland. Buitenland is voor China belangrijk, maar omgekeerd ook. Wat moeten zij veranderen in hun, in hun buitenlandpolitiek? Ja, natuurlijk ik we indruk nuanceren dat het buitenland ook heel belangrijk is. En in eerste instantie, het buitenland dat nog veel belangrijker is dan andere buitenlanden, is Amerika. Hmm. Dat is al een hele speciale relatie, al honderd jaar, nog langer zo je wilt, de 19e eeuw. En je ziet iedere keer bij de presidentsverkiezingen, en met Romney doet dat ook weer nu, een, een hele sterke retoriek, die anti-China-retoriek. De mensenrechten zijn waardeloos, worden geschonden op grote schaal. Maar daar uh, beginnen ze altijd mee. Daar beginnen ze mee, precies. Die soep wordt nooit meer heet gegeten. En wat ieder president ook opnieuw moet uitvinden als het waar is, eigen China-beleid. Omdat het a, zo gecompliceerd is, maar b, ook zo ontzettend belangrijk wordt economisch. Mm. Zo net vorige week in Economist nog, waarschijnlijk nu al gaat China de Verenigde Staten inhalen als grootste economische macht ter wereld in 2018 werkelijk ze de staan de nu op de tweede plaats. Ja, nu ze de tweede plaats, ja. om zes jaar te gaan. Uh, in 2014, vind ik bijna nog interessanter, wordt het de grootste importeur ter wereld. Dus dat is voor buitenlands bedrijfsleven. En Amerikaanse multinationals, zoals General Motors, verkopen nu al meer auto's in Amerika, hmm. en in, of sorry, in China dan in welk ander land ook. Dus men kan niet om die economische realiteit heen. En daarnaast heb je dus ook die militaire complexiteit. En dan heb je nog even ook een economische uh, uh, um, cultuur in Afrika, zal ik maar zeggen. Ja, dat is een zijstapje. Nee, dat en is een zijstapje. De van Obama is heel interessant. Want de meeste democraten zijn hard op het handelsbeleid. en zacht op de security, op de defensie. Maar Obama doet eigenlijk het omgekeerde. Hij is, pakt China niet hard aan wat de economische betrekkingen betreft. Hij heeft geweigerd ze als currency manipulator, valuta ja. uh, manipulator te betitelen. Maar hij, st, uh, hij kweekt allerlei bondgenoten in, in dat deel van de wereld... die zich ook bedreigd voelen, de opkomst van China... Zuid-Korea en Japan zijn traditionele bondgenoten, maar ook nieuwe. Burma zelfs, dat mm -hmm. is het net geweest. Vietnam, Indonesië. Ja, wat dat betreft moet China zich dus, dus langzaam maar zeker een beetje ingesloten gaan voelen... Ja. door landen die er niet altijd zo wel gevallen zijn. Die omsingeling erbij. zijn ze erg beducht voor. Hm. En daarom houden ze ook zo vast, dat is ook recent nu in Noord-Korea... met die machtswisseling. Aan het regime daar. Hij wil niet Amerikaanse troepen aan de grens hebben... zoals in de voor-de-Koreaanse oorlog het geval was, in 1950. Daar wil men geen herhaling van. Dus daarom steunt men er dik en dun dat rare regime daar. Dat rare regime daar. Nog even heel kort hebben we een minuutje voor... maar vroeg ik me toch ineens af, China in het Midden-Oosten. Dat is eigenlijk alleen... Wat heeft China daar eigenlijk van doen? Met Syrië nou ja. iets... Ze halen Behalve veel ze olie halen uit Saudi-Arabië, ja. maar ook heel veel uit Afrika trouwens. Een derde van de olie-invoer uit China is uit Afrika. Gabon, Nigeria, dus daar proberen ze bilateraal op in te zetten. Waarom doen ze liever Afrika dan het Midden-Oosten? Omdat ze daar ook aan de bron kunnen komen. Dan kunnen ze een, een, een, een steek krijgen, zeg maar, eigenaar worden van die olievelden. Mm -hmm. De meeste Midden-Oostenlanden staan dat niet toe. Bovendien is het, hebben ze ook hun vingers gebrand aan Libië. Een enorme evacuatieoperatie ja. van 26.000 Chinezen. Die daar in, in spoorwegen en alle andere infrastructuurprojecten actief waren. En men heeft ook geleerd, dat is ook een discussie binnen China zelf... dat je niet zo ongenuanceerd... In een dictatuur moet steunen en hopen dat het dan goed blijft gaan. Dat ze een beetje nuance aan moeten brengen ja, in hun beleid. Ja, dat je ook populair moet zien te maken onder het volk zelf. Want okay. het volk kan eens de macht in handen nou, nemen. Wij kijken uit naar de nieuwe leiders die wij hopen te kunnen onderscheiden... van de oude leiders dan, want ze zien er allemaal hetzelfde uit... maar misschien dat ze een iets ander beleid zullen gaan voeren. Benieuwd naar. Ik wilde jullie heel erg hartelijk bedanken, Mark Zavan... Bertha Hendriks en Henk Schulte Northolt. Dit was Villa VPRO voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanaf half vier. En elders in het gebouw, in een prachtige, mooie, andere studio... zit Lucella Carasso voor het Radio 1 Journaal. Lucella. Goedemiddag, Goedemiddag. Texel. Straks in het Radio 1 Journaal gaan we het hebben over de wateroverlast. Het Groninger Museum moet wat mooie topstukken weghalen omdat ze bang zijn dat de boel daar onder loopt. Dus daar zijn we bij het CDA, hebben we het over. De Amerikaanse verkiezingen. Jullie hadden het er ook al over. Dat en meer na het nieuws van half vijf. Tot zo. Radio 1, het NOS Journaal. De Noorse terrorist Anders Breivik is volgens medische experts... toch niet ontoerekeningsvatbaar. Dat zegt het medische team van de gevangenis waar hij vastzit... sinds de aanslagen in juli. Die conclusie staat lijnrecht tegenover die van een onderzoekscommissie... die Breivik heeft onderzocht op verzoek van het Openbaar Ministerie. De advocaat van een aantal slachtoffers wil nu dat er nieuw onderzoek wordt gedaan... naar de toerekeningsvatbaarheid van Breivik. De Noor doodde bij twee aanslagen in juli 77 mensen.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 Carrasso. Goedemiddag. Maxime Verhagen trekt zijn conclusies. Hij werpt zich niet op als leider van het CDA bij volgende verkiezingen. Met 3% steun van je achterban en ongelukkige beeldvorming kan je dat beter niet doen, is de gedachte. We gaan het Amerikaanse en de Iraanse wapentuig bij de Persische Golf naast elkaar leggen. Zo. Er is heel wat dreiging over en weer rond het Amerikaans vliegdekschip. En minister Rozentaal van Buitenlandse Zaken legt uit waarom dit volgens hem een goed moment is om de ambassadeur weer terug te sturen die sinds december hier was. En het Sidi reageert op het verzoek van de PVV aan premier Rutte om excuses te maken voor de houding van de regering tijdens de Tweede Wereldoorlog. We zijn er met dat en meer. Tot half zeven vanavond. Eerst de opleiding van politiemensen, want die opleiding loopt vertraging op. En dat komt omdat er te weinig examinatoren zijn. Dat zeggen de politiebonden, MPB en ACP. Ze brengen nu in kaart hoe vaak er examens worden afgelast. Jan Willem van der Pol van politiebond MPB, goedemiddag. Dag mevrouw Karasso. En dat zijn er heel wat, begrijpen wij, examens ja. die worden afgelast. Ja, dat zijn de honderden. En uh, we sluiten niet uit dat in het zogenaamde post-initieel, dus het vervolgopleiding, dat het misschien wel du om duizenden examen, uh, examens gaat. En hoe komt dat, dat er niet genoeg mensen zijn die kunnen kijken hoe dat verloopt? Nou, dat ligt in ieder geval niet aan de ACP en de MPB. Want wij hebben de minister in het voorjaar en in de zomer al gewaarschuwd... dat het aantal freelance examinatoren dat dat, uh, dat dat veel te weinig was. Dat er dus ook geen flexibiliteit was in het examineren. En uh, wij constateren dat het nu uh, echt zodanig is ontstaan dat er, dat er werkelijk uh, gewoon veel te weinig uh, examinatoren zijn. En er is niet ingespeeld op het aantal uh, examens wat moet worden, wat worden afgelegd. Uh -huh. ja, terwijl je, wat, wat doen die mensen dan die eerst die uh, examens afnamen? Wat doen die nu dan? Nou, dat uh, is een, dus beleid van de politieacademie geweest... om die freelance-examinatoren zeg maar de nek om te draaien. Om te zorgen dat dat niet meer tot de mogelijkheden behoorde. Dat moest dan volgens de, de politieacademie komen vanuit de korpsen zelf. Dan moesten dus uh, examinatoren opgeleid dan wel gestuurd worden van de korpsen zelf. Maar... Uh, Politiebonden ACP en MPB hebben al meerdere malen gewacht gemaakt van het feit dat er in de korpsen gewoon een tekort is aan regulier personeel. Dus om die leveringsplicht om daaraan te voldoen, daar zat geen sanctie op. Dus daardoor zijn er nu ook gewoon veel te weinig examinatoren op de scholen. Nou, en die freelance examinatoren die dat niet meer mogen doen, is dat omdat dat te duur was voor de politieacademie? Nou ja, men had daar uh, moverende redenen voor in die zin dat ze dat niet vonden dat die mensen in hun vrije tijd dat voor uh, de politieacademie mochten doen. Want dat waren een soort uh, zeg maar veredelde ZZP'ers. Dat waren mensen die zeer uh, begaan en toegewijd waren door het politieonderwijs. En deze mensen die, uh, ja, die, die mochten dat op een gegeven moment niet meer doen. En daardoor zijn er enorme lacunes ontstaan in met name het postinitieel, maar zeker ook in het initiële onderwijs. En hoe lang zitten die agenten in SP dan nu op een examen te wachten? Nou, dat loopt inmiddels op tot enkele maanden, maar dat is nog niet eens het ergste probleem. Nou ja, dan kunnen ze natuurlijk niet aan de slag en dan komt ja, ja. opstel ze niet aan zijn aantal agenten, toch? Nee, ja, maar goed, dat is nog, nog sowieso een bijkomende uh, bijkomend gebeurtenis. Waar het nu om gaat is dat studenten bij ons, bij de MPB en de ACB, steen en been klagen... Over het feit dat zij hun examens nu moeten gaan doen. in hun werkkwartielen. Dan moet u zich voorstellen, dan moeten ze 40 uur in de week. Uh, gewoon hun werk verrichten. En dan zouden zij hun opleidingen, althans hun examens, moeten gaan doen. op het moment dat zij aan het werk zijn. Ja, dat geeft. Is dat, dat geeft... heel erg? Ja, dat is heel erg. Want uh, als zij in hun werkkwartielen uh, zijn. dan zijn zij bezig met hun, uh, met hun op, uh, praktijkopleidingen. Dus dan hebben ze hele andere dingen aan hun hoofd. Dus daardoor loopt alles. Maar dan ook alles als het gaat om die, uh, die opleiding gewoon in het honderd. Nou, je kan niet maandag werken en zeggen dinsdag neem ik vrij, want dan doe ik dat examen. Nou, dat vind ik wel een uitermate makkelijke voor, uh, voorstelling van ah ja, de werkelijkheid. Ik, ik vraag het gewoon. Ja, maar daarom geef ik u ook gewoon het antwoord wat naar mijn idee toe doet. Kijk, die, die, die, die studenten, die moeten natuurlijk een, een stukje leerstof voorbereiden. Die leerstof, dat gaat, dat, dat, dat, dat behelst een, een leerkwartiel van een paar maanden. En dan kan je niet tegen een student, want dat is precies wat er aan de hand is. Uh, op maandag zeggen, goh, we hebben dinsdag nu even voor jou een gaatje, kan je even snel komen. Zo werkt dat natuurlijk niet. Ja, en, en als je dat van tevoren... Uh... Plant, is dat ook lastig om te combineren als ik u zo hoor? Nou ja, dat is op zich. Als je het goed zou plannen, zou het helemaal niet lastig zijn. Uh, in het verleden was het zo dat dat keurig uh, uh, in de leerkwartielen werd gedaan. Maar op dit moment is het gewoon door het ja, door het totale gebrek aan, uh, aan examinatoren is het niet meer mogelijk om daar een adequate planning op los te laten. En, en hoe moet dit nu worden opgelost op korte termijn? Want nou, het is een behoorlijk probleem dus binnen de korpsen. Nou ja, het, het probleem wordt alleen maar vergroot omdat wij uh, als bonden, politiebonden ook hebben aangegeven dat de minister nu wil met stel en sprong dat er veel meer studenten op de scholen komen. Dus heel veel docenten zijn al overbelast. Wij hebben al gezegd als, uh, als bonden, ACP en MPB... er zit iets in de structuur en in de cultuur niet helemaal goed in de politieacademie. Daar willen we graag met de minister over praten. En dan willen we het ook graag hebben over structurele oplossingen... en niet op het ad hoc beleid wat nu uh, plaatsvindt op de academie. Goed, Jan Willem van der Pol, uw punt is uh, duidelijk. De politieacademie wil niet reageren. We kijken nog of we iets te horen krijgen van opstelten. Maar vooralsnog lukt dat ook niet. We gaan uh, horen hoe dit verder gaat. Dank in ieder geval voor dit moment. Tot uw dienst. Dag. Dan gaan we naar het noorden van het land, want daar hebben ze te kampen met hoogwater. De waterschappen nemen zo hun maatregelen, bijvoorbeeld Noorderzeilvest. Die heeft de waterberging Pijzermade in gebruik genomen. Paul Sanders is daar bij die waterberging. Uh, Paul, heb jij al een natte voeten of valt het mee? Nou, natte voeten niet, in ieder geval wel hele vieze voeten van het modder, van de modder die hier uh overal licht, het is uh, zomper, het is nat hier in het noorden van het land. En inderdaad, zoals je net al zei... Uh, de uh, waterschappen hier moeten toch wel wat maatregelen nemen... om te voorkomen dat niet iedereen natte voeten krijgt. Want dat is natuurlijk ook de taak van een waterschap. Nou, dat doen ze onder andere door uh, bepaalde werkzaamheden te verrichten... hier uh, bij de Pijzer Maden. Uh, dat is een speciaal gebied uh, dat uh, in het leven is geroepen... om juist hoogwater te voorkomen. Uh, en die werkzaamheden die, uh, vonden ongeveer een uur geleden plaats... Uh, daar was ik bij en er waren ook een heleboel andere mensen en ook een heleboel media bij. In Drenthe staat het water niet tot aan de lippen, maar toch zeker tot aan de rand van de sloot. Overal waar je ziet zie je grote watervlaktes en je weet dat er onder eigenlijk een heel smal slootje stroomt, maar die sloot is een stuk breder geworden. Heeft dit water ooit zo hoog zien staan? Nee, nee, nog nooit. Nee. nee, is voor het eerst. Ik woon hier nou uh, acht jaar. En het is voor het eerst uh, dat ik het water zo hoog heb gestaan. En dat er zoveel mensen zijn. Want ik loop hier altijd alleen met mijn hondjes. En nu, uh, ik weet niet gewoon nu wat ik zie. Ja. En ik woon hier vlakbij hierachter. En uh, ja, ik hoop niet dat het nog hoger komt. Nee, want uh, bent u bang voor natte voeten? Nee, niet bang, maar in de tuin wel plassen. Ja, ja. ja. Dus, uh, maar u, u heeft toch wel wat zandzakken in, in, in, in, in het huis gehaald? <laughs> nou, zo erg is het nog niet. Nee. nee, ik hoop ook niet dat het nodig is. Pompen <laughs> ja. proberen met man en macht om dat water uit die sloten te pompen in een breder kanaal. Maar vanuit dat breder kanaal moet het dan ook weer ergens naartoe. En daarom heeft men besloten om de dijk door te prikken. Meneer Lindenberg, u bent de waarnemend dijkgraaf van, van dit gebied. En eigenlijk zijn we nu uh, getuige van een historisch moment. Want wat, wat? gebeurt daar, uh, ongeveer 50 meter verderop? Daar hebben we een, een duiker door een dijk gelegd... om, de, om het water in de, in, in de watergang ernaast in de polder te laten lopen... om daarmee de waterstand in dit gebied van noord rente te ontlasten. Ja. U, u prikt de dijk door eigenlijk, hè? Wij prikken de dijk door en die dijk is daarmee opzet gelegd... omdat dit gebied ingericht is voor situaties als deze om het water tijdelijk te bergen. Ja. Als we naar de linkerkant kijken, dan zien wij een, een, een prachtig poldergebied... Uh, geen landbouwgebied, want er is allerlei begroeiing. Wat is nou de functie van dat gebied? Dit was in het verleden landbouwgebied, maar naar aanleiding van een, een, een hoogwatersituatie in 1998 hebben wij als, als Noordelijke Waterschappen besloten om bergingsgebieden aan te leggen om tijdelijk water in op te kunnen slaan. Mag ik het, mag het met mijn boerenverstand ja. gewoon een, een soort badkaart noemen? Zo kun je het zeggen. Ja, dit is een, we hebben hier een grote badkuip en, we, en wel een hele grote om tijdelijk water in op te slaan. Ja, want hoe groot is heel groot? Deze polder is 700 hectare groot, maar maakt onderdeel uit van een, een gebied van in totaal 2000 hectare. Die is aangelegd om water tijdelijk op te slaan. Ja, en hoeveel water kan daarin kwijt? Uh, in het gebied wat we nu gaan uh, vol laten lopen, daar kan uh, ongeveer 3 miljoen water in En om daar een, een beetje in beeld van te schetsen... dat zijn ongeveer 100.000 vrachtauto's uh, van 35 kub En als je die achter elkaar zet, dan heb je een file van ongeveer 150 kilometer. Ja, dat is heel wat water. En dat doet u niet voor niets, die duiker aanleggen... die dijk doorprikken, om het zo maar te zeggen, want er is hoog water in uw waterschap. En dat kan gevaarlijk zijn. Wat, wat zouden de gevolgen kunnen zijn als u dit niet doet? Tweeledig. In het eerste, eh, op, op dit moment is hier in Noord-Drenthe de waterstand heel hoog. En, en moeten We eigenlijk de watergangen ontlasten om te zorgen dat er geen bewoond gebied onder water loopt. Dat mensen dus droge voeten houden. Uiteindelijk moet dit water allemaal afgevoerd worden via het Lauwersmeer naar de Waddenzee. En dat moet onder vrij geval. Verval, we hebben daar geen gemaal, maar we hebben daar spuissluizen waarbij we op het, eh, bij EPP het water kunnen spuien. Alleen de, de komende dagen uh, is er uh, harde noordwestenwind, waardoor er opstuwing in de Waddenzee is. En, en dus de waterstand in de Waddenzee hoger zal zijn dan ons spijl. Ja. Tegen Paul, hoe gaat dat uh, de komende tijd? Want er is natuurlijk nog meer regen voorspeld voor de komende 24 uur. Inderdaad, er is nog veel meer regen voorspeld. De voorspellingen zijn dat er ongeveer in het noorden van het land 20 mm bij zal vallen de komende uren. Dat zal dan vooral vannacht en morgenochtend plaatsvinden. Ja, dat betekent dat de waterschappen op het puntje van de stoel zitten. En dus goed moeten opletten waar, waar ze al dat water naartoe gaan sluizen. Voorlopig zijn ze dus even gered met, met het, het openen van, deze, van dit bassin, van deze waterboezem. Daar kunnen ze heel wat water in kwijt, dat hoorde je net de dijkgraaf al zeggen. Maar goed, er moet niet al te veel meer bijvallen, want dan gaan we toch wel echt zandzakken zien... in het Drentse en Groningse landschap. Uh, en het is eventjes uitzingen tot komende vrijdag. Dan is in ieder geval de voorspelling dat er weer gespuit kan worden in de Waddenzee. Nou ja, En in de Waddenzee daar kun je natuurlijk een hele hoop water kwijt. Dus dat zou heel goed nieuws zijn. En tot die tijd is het uh, ja, alles goed in de gaten houden... en worden de dijken in, in het noorden van het land ook extra scherp in de gaten gehouden. En daarvoor hebben wij zo ook Marco Verhoef. Pas anders dank voor jouw verslag vanuit het noorden. Dreigende taal tussen Iran en de Verenigde Staten. Het draait steeds meer om een Amerikaans vliegdekschip. Maar wat stellen al die dreigementen nou voor? Dat zo. Er is geen verkeersinformatie. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. De PVV wil excuses van de regering voor de houding van de Nederlandse regering... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die houding zou te passief geweest zijn ten opzichte van de jodenvervolging. Daar is een boek over uitgekomen. Daar is een artikel over verschenen in de krant. En dat bracht PVV-leider Wilders hiertoe. Ronny Naftaniel is directeur van het Centrum Informatie en Documentatie over Israël, het Sidi. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat dacht u toen u dit hoorde, dit verzoek om excuses? Ja, toen dacht ik uh, dat is een typisch uh, interne kwestie voor de regering, uh, want uh, ja, de, het is een zwarte bladzijde voor, voor de Nederlandse politiek, althans voor de regering in ballingschap in de tijd en voor koningin Wilhelmina in het bijzonder, die passief stonden tegenover wat er met de Joden gebeurde, uh, maar... De Joden, Joodse gemeenschap gaat daar niet om vragen. Zo'n uh, excuus moet uit het hart komen van uh, de regering en van de bevolking. En als ze het doen op verzoek van de PVV, vindt u dat dan goed of zegt nou ja, u uh, dat is dan geforceerd? Dat is een van de politieke partijen en uh, laat ik hopen dat andere politieke partijen zich daar dan uh, bij, bij aansluiten dat er in elk geval een discussie over ontstaat. Want het is wel zinnig om te kijken van hoe het beleid in die tijd was. En het is vooral uit historisch besef zinnig, want uiteindelijk een hele hoop overlevenden zijn er niet meer. Ik denk dat 90% van de Joden die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd, intussen zijn overleden. Dus die excuses zouden heel erg laat zijn en eigenlijk gewoon te laat voor de Joodse gemeenschap. Maar voor de Nederlandse samenleving als geheel, is het wel van belang. Mm, Kok, um, he, want in, in 2000 is die discussie ook geweest op politiek niveau... Kok, destijds premier, die heeft toen spijt betuigd... over wat er na de oorlog is gebeurd. Uh, daar ging een discussie aan vooraf in het kabinet. Dat weten we van Gerrit Zalm van Els Borst. Ja. Excuses zaten er toen niet in voor de tijd tijdens de oorlog. Uh, ja, wat maar dat was... was een ander soort discussie. Uh, dat was een discussie over het geroofd Joods bezit... De Nederlandse regering en de private sector die zaten daarop. Ze hadden echt honderd, honderden miljoenen guldens nog van Joden en die moesten worden gerestitueerd. En daarover en over de wijze waarop de Joden na de Tweede Wereldoorlog zijn ontvangen en hoe ze zijn bejegend, daar is excuus over aangeboden. Want vergeet niet. Toen kon de Nederlandse regering zelf beslissen wat er uh, met joden gebeurde. In de Tweede Wereldoorlog waren de nazi's... degenen die de vervolgingen inzetten en die uh, de, de massamoord op de joden uh, hebben bedacht... de Nederlandse regering... Uh, daar in wezen niks mee te maken, alleen het verwijt is dat men passief is. En ja. passiviteit in dit soort situaties is buitengewoon gevaarlijk. Ja, en we weten van kabinetsleden die die discussie in 2000 mee hebben gemaakt... dat ze daar wel over hebben gesproken. Moeten we daar iets mee? Nou, nee, was toen uiteindelijk de conclusie. Hè? Ja. Niet over die houding tijdens de oorlog. Onder Balkenende kwamen ook geen excuses. Zal het uitmaken dat maar er, ja, er nu... En die heeft wel iets gezegd over het gedrag van Nederlandse ambtenaren... ja die heeft, die heeft gelaakt. Maar niet de regering? Nee. En nee. Zal, het, zal het nu uitmaken dat er een liberale premier zit? Zou ja, dat kunnen? In elk geval maakt het uit dat er een jongere premier zit. Die staat er verder van af. Dat is waarschijnlijk ook minder historisch beladen. Um, ...omdat uh, ja, de toenmalige uh, ministers... Uh, ...die hadden allemaal ouders en dergelijke... ...die in de Tweede Wereldoorlog uh, een rol hadden... ...of helemaal geen rol hadden... ...en gewoon doorgingen met leven. Uh, en ik denk dat uh, ze daar allemaal... hun eigen gedachten bij hadden. En ik vind dat de historie... ...zijn werk moet doen. Het is natuurlijk niet iets waar je alleen maar over met kille cijfers over kan praten. Het gaat over emoties van mensen. En eh, die werkt alle kanten op die emoties. Um, maar voor de geschiedschrijving van Nederland is van belang hoe heeft die regering opgetreden? Wat heeft Wilhelmina gedaan? Nou, en dat was bitter weinig. Dus het is gepast als daar excuses komen, Maar het gaat daar niet om vragen. Want het moet echt vanuit de regering zelf komen. Ja, de PVV heeft het in ieder geval weer op de politieke ja, agenda ja. gezet. Ronnie Naftaniel, dank voor uw reactie. Graag gedaan. Tijd voor het weer, Marco Verhoef. Goedemiddag. Hi. Storm en regen, regen en storm. Um, er is wederom een storm in aankomst. Weet je al de aankomsttijd? Um, tien minuten over tien vanavond. In uh, het westen van het land. Het uh, dat is natuurlijk een beetje een geintje. Maar ergens in de loop van de avond gaat het flink nou, Er tekeer. moet eens aankomen, ja, toch? Ja, uh, om nou een exacte tijd te gaan noemen, dat voert misschien een beetje ver. Maar in ieder geval in de loop van de avond uh, gaat de wind duidelijk weer toenemen. Dat begint eigenlijk nu al een beetje. En uh, Die waait dan uit het zuidwesten en kan langs de westkust weer een windkracht 9 worden. En dat is dan inderdaad die echte storm. Dat zal ergens uh, halverwege de avond op zijn vroeg zijn. Ja, en en hoe lang houdt die storm aan? Uh, nou, deze uit het zuidwesten uh, tot ergens halverwege de nacht, denk ik want dan begint de wind te draaien naar het westen tot uh, noordwesten... neemt dan even iets af... Maar morgenochtend vroeg gaat hij alweer aanzwellen. En dan krijgen we opnieuw een storm. Alleen dan ditmaal uit een andere richting. Niet uit het zuidwesten, maar uit het westen tot noordwesten. En dan ook opnieuw weer die windkracht 9. Nou, zo'n windkracht 9 langs de kust. Ach, dat zijn ze daar wel gewend. Het meest vervelende bij dit soort weer... dat zijn de windstoten die kunnen optreden. Nou, die kunnen vanavond langs de kust al in de buurt van de 100 km per uur komen. En morgen, als die wind west tot noordwest wordt. dan kunnen die windstoten wat verder het land opkomen. Dan worden ze een beetje het land opgeblazen, min of meer. Terwijl het bij een zuidwestelijke richting. Juist een beetje Nederland geschampt. Nou, ik denk dat we morgen op iets meer plaatsen dus windstoten gaan krijgen... in de orde grote 80 tot 100 km per uur. Die 100 echt langs de kust en die 80 ook in het binnenland. En dat zal de meeste overlast voor het verkeer in ieder geval met zich meebrengen. Ja, dan hebben we ook nog wateroverlast. We worden net een verslag uit het noorden. Daar maken ze zich op, als ik het goed heb onthouden... voor zo'n 20 mm neerslag morgen. Uh, is dat inderdaad te verwachten? Ja, dat is ongeveer wat ik ook voor ogen heb voor die regio van Nederland. De meeste neerslag valt uh, als we een lijn trekken van Zeeland naar Drenthe. Ten noordwesten van die lijn en ten zuidoosten daarvan... zal het ietsjes minder nat zijn. Met de nadruk op minder nat, want droog is het sowieso niet. Maar voor het noorden van Nederland staat inderdaad... zo'n 20 mm op het programma. Ik denk dat het meeste daarvan gaat vallen in de avond en nacht. Morgen is het sowieso niet droog... maar dan zijn het buien die de neerslag gaan brengen. En buien, zeker bij dit soort windsnelheden, trekken ontzettend snel. Dan kan het echt wel plensen. Maar omdat zo'n bui relatief kort duurt en snel voorbij is... zal uiteindelijk de hoeveelheid neerslag die over een groot gebied valt... wat minder groot zijn, dus de meeste Neerslag voor uh, betrekking tot die wateroverlast. Uh, zal vannacht en morgenochtend heel vroeg gaan vallen. Je hebt in ieder geval wat te doen na dat saaie december weer. Marco, voor hoe u? Geen vast gemeentehuis meer. Diensten meer laten samenwerken. Misschien een zwembad sluiten. Gemeenten verzinnen van alles om de komende jaren zo'n 10% te bezuinigen. Roepau reist deze week langs een aantal gemeenten. Nu halte Berkeland. Dat is een gemeente die bestaat uit een aantal dorpen. Zoals Eibergen, Nede en Borculo. Als je zalencentrum De Huve binnenstapt, ruik je de geur van frituurvet. En hoor je het getik van biljartballen. In een van de zaaltjes is een bijeenkomst van asielzoekers bezig. En sinds muziekschool De Triangel is opgedoekt, worden hier ook muzieklessen gegeven. De dame achter de bar is blij met die extra aanloop in De Huve. Maar voor saxofoondocente Marijke Druijf is het nog wel even wennen. We waren eigenlijk de laatste jaren heel erg... Heel erg uh, een inhaalslag aan het maken ja. in de kwaliteit van de huisvesting. En dat is natuurlijk allemaal weer, uh, weer weg. Kijk, een, uh, ah, ja, ja. een schoolbord met muzieklijnen. We ja, gaan over die mooie whiteboards. En ja, wat dat betreft ook een uh, stapje terug. Ja. Het is nee, geen muziekschool nee, is meer. Maar goed, er staat nog wel een piano. Ja, er staan nog wel pianos. Voor de rest is het ongelooflijk kaal. Om niet te zeggen ongezellig hier. Ja, ja, ja, maar ja goed. U mag hier niks ophangen, want het nou, is niet van u. Als nu. ik hier per se een poster wil ophangen, dan kan dat wel denk ik. Maar ja, uh, ja nou, dat hebben we nog niet gedaan, dus we hebben ook nog niet over nagedacht. Marijke druif zoekt in het gebouw nog een paar muziekstandaards bij elkaar voor de saxofoonles die ze zo gaat geven. Welk liedje gaan jullie spelen? Behalve docent is ze ook aanspreekpunt van het Senjo-collectief. Dat is een clubje docenten die voor zichzelf zijn begonnen omdat de gemeente de subsidie aan de muziekschool intrekt. Ja. We zijn uh, met 23 docenten ondertussen... die samen in een collectief uh, lesgeven. Dat betekent dat we allemaal uh, zelf ondernemers zijn. We dus hebben dus allemaal eigen, ja, onze eigen klanten. Maar we doen een aantal dingen samen. Dus onder andere we hebben we een hele mooie website. www.signiocollectief.nl En uh, vanuit die website kunnen we mail versturen... en uh, kunnen we eigenlijk al onze, onze activiteiten uh, coördineren. Ja, dat gaat prima. Dat Je gaat hebt alles. helemaal geen muziekschool nodig. Uh, nou, nee, dit is natuurlijk een, uh, een mooi alternatief... maar... Uh, het was natuurlijk veel mooier geweest als de muziekschool was blijven bestaan. Wat heeft u moeten inleveren? Als docenten of als leerlingen uh, of als nou, Berkelandse gemeenschap? Als Berkelandse gemeenschap ben je natuurlijk een heel uh, belangrijk instituut kwijt. Er zijn een aantal dingen die wij niet doen, bijvoorbeeld balletlessen geven, theaterlessen geven. Die werden wel door de muziekschool gedaan. We hebben als werknemers uh, natuurlijk onze sociale zekerheid en onze vaste baan moeten opgeven. En er zijn er ook die gewoon die zeggen van ja, ik wil helemaal geen ondernemer worden. Ik wil dat risico helemaal niet lopen. Ja. Als ik morgen ziek word, ja, dan weet ik niet wat er gebeurt. Uh, het lang... is geen onverdeeld genoeg, uh, dat senior collectief. Uh, het is de enige manier waarop wij het vak kunnen uitoefenen, waar we een passie voor hebben, wat we graag doen. En zoals wij het nu zien, is het de enige manier om hiermee verder te kunnen. U heeft uw zoontje afgeleverd bij de trombonenles. Ja, dat klopt. Er is nog wat veranderd hè, ja, met het zeker. muziekonderwijs in Berkeland. Ja, het is zo'n beetje weggesaneerd. Hè. Wat betekent dat voor u? Dat het duurder is geworden? Uh, ja, voor de jeugdleden is het uh, is nu gewoon duurder geworden. Ja, maar u vindt het belangrijk genoeg om het door te zetten? Ja, zeker. De ja. uh, muzikale vorming is toch wel een, uh, vinden wij een basisonderdeel van de opvoeding. Fred Mulkens zit één gebouw verderop in het gemeentehuis. Als wethouder financiën moet hij 8,4 miljoen euro aan bezuinigingen bij elkaar zien te schrapen. Als het daar al bij blijft. En dan moet je harde keuzes maken, vindt Mulkens. Ik vergelijk dat altijd voor het gemak met, uh, met andere hobby's. Uh, als ik vind dat ik moet paardrijden, dan moet ik dat ook zelf betalen. En als een ander vindt dat zijn of haar dochter uh, op een hele goede manier uh, muziekinstrumenten moet bespelen dan is dat ook een verantwoordelijkheid van die mensen... maar ook een kostenplaat van die mensen. Het ligt tussen de 800 en de 900 euro. En dat was? Tussen de 275 en de 450 euro. Dus het is echt een heel stuk omhoog gegaan. Ja. En hoe was het nou in het verleden? Je kunt zeggen dat wij aan iets van uh, 700 kinderen... heel duur uh, muziekles gaven, gesubsidieerd. En dat we nu, ondanks die bezuinigingen, het voor elkaar krijgen dat alle basisschoolleerlingen met muziek in aanraking komen. Wordt de muziek maken dan een elite-aangelegenheid? Ja. ja. Het is wel zo dat de ouders die dat niet toe in staat zijn... uiteraard via bijstand en andere zaken in de vangen terechtkomen. Het is niet zo dat daardoor mensen muziekles ontzegd zou kunnen worden. De plannen van de gemeente Berkel, Berkeland moet ik zeggen... Dan de krachtmeting tussen Iran en Amerika. Iran zegt dat een Amerikaans vliegdekschip niet naar zijn basis in de Persische Golf mag terugkeren. Er dreigt zelfs met acties, Iran, als dat wel gebeurt. De Amerikanen trekken zich vooralsnog niks van die reactie van Iran aan. Defensie-specialist Col Goedemiddag, Coco. Goedemiddag. Dat schip, waar is dat nu op dit moment? Ja, dat schip is net uit de straat van Hormuz naar buiten gevaren. Dus dat zit nu eigenlijk, uh, ja, je zou beunen zijn op de die Oceaan. En daar is het bijna niet te pakken. En ze gaan dus gewoon uh, volgens plan richting hun basis? Nee, ze gaan nu juist de andere kant uit. De thuisbasis zit in het uh, gesloten gedeelte, zal ik maar zeggen. De Persische Golf zelf, Bahrein, dat is de thuisbasis van de vijfde vloot. En uh, daar zijn ze net weg. En Iran heeft gezegd van, denk om dat je niet terugkomt. Ja, en um, wat wat heeft het schip aan boord? Uh, het is een, een soort drijvende kathedraal. Het is een enorm lang, 330 meter lang vliegkampschip. Daar is dus plaats op voor tientallen vliegtuigen, F-18-jagers... die uh, op dit moment bijvoorbeeld uh, ten zuiden van Afghanistan... zouden kunnen meedoen aan acties boven Afghanistan. Dus de rijkwijd is enorm groot. Maar als hij terugvaart, dan kunnen ze dus ook allerlei... Iraanse installaties bijvoorbeeld bedreigen. Het zijn niet alleen maar jachtvliegtuigen. Er zitten ook elektronische oorlogsvoering, vliegtuigen, prowlers zitten er aan boord... Uh, verkenningsvliegtuigen, uh, raketverdedigingssystemen... van alles kun je bedenken. En dan is zo'n schip nog niet eens alleen. Het wordt vaak geëscorteerd door vier of zes andere oorlogsschepen bij elkaar is het een, een, een, een enorme vloot, zou je kunnen zeggen... die eigenlijk al in zijn eentje machtiger is... dan uh, complete andere nationale marinevloten ter wereld. Nou, dus die, die vloot mag wel weg, maar mag niet terug. Um, maar dat lijkt me nogal een opdracht voor Iran om dat dan tegen te houden. Kunnen ze dat? Uh, een voltreffer met een raket is niet uitgesloten. Als zou ze het met vliegtuigen bestoken, dan zijn die kansloos. Want die luchtverdedigingssystemen die zijn, uh, van de Amerikanen zijn echt een stuk, uh, stuk machtiger. Um, überhaupt, de hele dreiging van Iran om de straat van Hormuz af te sluiten... dat is nogal bluf. Uh, de experts zeggen van, nou, het zou ze zo misschien een week lukken. Maar daarna zou de, de, de overmacht van de Amerikanen zou weer zo groot zijn. Er zit nog veel meer in het Midden-Oosten. Denk aan Irak, denk aan alles wat in Kuwait en Saoedië... Arabië klaarstaat, dat de, de Iraniërs zoiets niet lang zouden kunnen volhouden. Het is ook in de jaren tachtig, tijdens de iran irak oorlog ...niet gelukt om die straat daadwerkelijk uh, langdurig stil te leggen. Het is vooral een dreiging met woorden. Dank dat we in ieder geval weten wat daar vaart... ...en wat ze er tegenover kunnen stellen. Wij zien hoe dat verder gaat. Co Kocolijn hoorde u, defensiespecialist... ...over die dreiging van Iran richting Amerika. Na vijven zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan gaan we praten over het besluit van Maxime Verhagen. Hij wordt in ieder geval niet de nieuwe lijsttrekker bij volgende verkiezingen bij het CDA. Dat doen we met Marcel Bril, onze politiek verslaggever. En na half zes praten we daarover door met Jack de Vries, ook van het CDA. Tot zo, na vijven zijn we terug. Vanavond BNN Today. Kutvraag. Ja, weet ik. Ja. Vanavond om half negen op Radio 1. Lekker hè? Ja, ja, die kan lekker uitwaaien. Ik bedoel, als het dan toch in winter is, dan heb je vaak dit dier. Luister en kijk mee op radio1.nl. Is het goed voor mijn gezondheid? Nee. Is het goed voor het planeet? Nee. Is het goed voor de dieren? Willen dieren dood? Nee. Is het lekker? Ja. Maar goed. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.